De zoon van topcrimineel Ridouan Tahi zou volgens het OM... de criminele zaken van zijn vader hebben doorgezet... die tot levenslang is veroordeeld en in de cel zit. Vorig jaar werd Faisal Tahi aangehouden in Dubai. De AWB waarschuwt vakantiegangers die vandaag door Frankrijk reizen voor veel files. Het is Zwarte Zaterdag, oftewel de dag dat ook veel Fransen en Duitsers op vakantie gaan. Vanwege de Olympische Spelen is het rond Parijs extra druk... Het advies is om de stad en de omgeving volledig te mijden. Op de omleidingsroutes zal het ook druk zijn. Het weer. Vanochtend in het zuidoosten kans op wat regen. Elders droog en vrij zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen steeds meer zon en oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM Met nu Toebak Leeft. Wat verdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Ja, het is toch prachtig? Alles samen op dit moment, echt geweldig. Ja, wat een, ja, een spektakel zeg, hier je ja, je met Toebak Leeft op de, me de radio. Wacht, ik, al die dingen hoor ik weer door elkaar. Ja, ik word wat ouder en word ik wat minder snel met reageren, lijkt wel hè. Nou ja, maakt het uit. Maakt het ook allemaal uit. Goed, het is, het is een beetje twijfelachtig weer, maar jezus, wat een spektakel gewoon hè gisteren. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog niks van gezien, was het mooi. Hoe kan dat nou? Het duurde vier uur gewoon, heb je helemaal niks meegekregen? Ik zat om uh, half vijf op het strand. Ja? En ik, uh, ik, ik was pas om half één thuis en ik heb gewoon helemaal geen tv, niks gezien en gedaan. Ja, je hebt echt wel wat gemist ja, dat wel. hoor. Ja, toch wel? Oh, jammer. Is echt. Het, het, het, hoe zeiden ze ook al bij het, bij het nieuws? Het was een, wat was het voor les, was het? En het was één Franse geschiedenisles. Film, luchtvaart, heel veel thema's. Een verwijzing ook naar de Franse revolutie met Marie-Antoinette. Ah! Les aristocrates, Les aristocrates, pendra! Ja. Ah! Ja. Het liep echt van klassiek naar metal. Het was echt van alles te vinden. En het mooiste kopje was natuurlijk eigenlijk gewoon het, het dansgebeuren. Dat ah. was echt complete Eurodance wat ze daar hadden gemonteerd. En het stond op, het, op de scène te dansen met verlichtbare dansvloers. En alles viel in het regen. Maar had ook zo'n zo charme. Want daardoor waren de dansers nat en zag er een verwilderde uit. Daar. Wat regent Regen daar? Over het oh, jammer ja. voor ze. Ik vind toch altijd wel opmerkelijk. Er zijn echt wel dingen in de wereld bezig en dan zit je op het strand en heb je helemaal niks meegekregen van de opening van de Olympische Spelen. <laughs> ik ben heel Spelen. zend geweest en ik heb me ook heel keurig <laughs> yes. al eerder voorbereid. Maar uh, nee, nee, dat was een soort familiereunie hadden wij gisteren. Oh, Oké. Okay. Nou goed, dit en, was uh, echt bi een bijzonder ja. iets gewoon. En ja, de hele wereld keek erna en er waren iets van, weet ik wel, 180 boten en Nederland stond. De, ja, ook op een van die boten natuurlijk. En de, de, uh, Maxima en Willem waren er natuurlijk ook. Hoe kan het ook anders? Hoezo natuurlijk? Want, uh... nou, die horen er toch bij te zijn? Ja, dat is, het is het een opening. was op het einde, dacht ik. Zijn ze altijd bij het begin? Ja, blijkbaar. Ja, ik, ik zag het Maar geval. het is gewoon wat het nu in onze achtertuin is. Ja, ook. En Ik denk dat het... dat wel scheelt, hè? Want hebben... ze hebben aangekondigd dat dit natuurlijk de grootste opening aller tijden Even, zou zijn. dat hè? zeggen ze altijd natuurlijk, hè? Dit was ook wel de grootste opening, hoor. Echt ja? alles uit de kast gehaald, uiteindelijk. Een... En het sprong er nog iemand uit het vliegtuig? Zoals toen met Queen Elizabeth? Ja, dat was toen heel uh, ja, dat was ja, dat nog ik wel, wel grappig. grappig ja. Ja, dat, dat ze meegenomen werd met James Bond zo ja, half ja, ja, ja, ja, ja. onder een vliegtuig. Of wat was een helikopter? Ja. Nee, dat was er niet. Maar het was wel een hele lange scène. Een paard die over de scène heen reed. Een zilver paard. Die uiteindelijk dan een vlag hees. Heel, uh, ja, een soort robotachtig paard was dat ja? Het zag er heel spectaculair uit. Een beetje lange scène, moet ik zeggen. En uiteindelijk was er een of andere... Uh, vrouw, denk ik, in een uh, pak wat zo uit uh, Star Wars kon uh, komen. Oh. Die liep dan uiteindelijk naar uh, de vlaggenmast waar de, de, de Olympische vlag werd gehesen. En dat was een uh, bijzonder iets gewoon. Misschien. Ja. Ja. ja. Echt waar. Ik ga dus, vanmiddag... Uh, nu ik, uh, zet ik hem weer uit, want nu gaan sporters praten. en Dat is echt nooit interessant. Oh, ja, ja, ja. ja ik ga vanmiddag ja. wel even kijken, want er zondag wel wat flashbacks komen, denk ik. Ja, je je moet op internet kan je terugkijken en dan kan je ze weer ja. spoelen. Maar Leuk. Uh, er zitten echt bijzondere dingen in. En, uh, ik was er wel uh, nieuwsgierig naar... Nou, ja. Ja, ik heb, ja, ik was dus niet gewoon afgesloten van het World Wide Web. Gewoon helemaal. Okay. Nou, bijzonder. Maar ja, ja. Dat kan ook al komen we weer. Goed, dus, uh, jij was wel op het strand uh, met een uh, reunie van. Uh, nou, gisteren was het de geboortedag van mijn vader. Ja? En daardoor uh, hadden we het gewoon met familie afgesproken. Maar dat is ook leuk, er zijn er ook kleintjes bij. En, je zit met alles te babbelen en je zit lekker op het strand. En de een zit in de speeltuin en de ander die gaat de zee in. Ja, ja ah, Dat is gewoon fantastisch. Dat is ja. echt heel leuk. Kijk, Dat is mooi om te weten. Nou, ja, Dat is uh, hè, gewoon heel kleinschalig. Ja, heel kleinschalig. <laughs> Daar gaat het om met het familiegevoel. Dat ja. Als iedereen goed voor zijn eigen familie zorgt... dan wordt het in deze wereld een veel mooiere plek ook. gewoon. Ja, precies. Oh, mijn god, ze komen de preken nu al. Ja, ze komen nu al tevoorschijn. Voor you zand, and for ze... me. Ja. Straks de Zandvoortse bericht en een stukje geschiedenis. En dan zal ik eerst even een leuk plaatje van Lime Corridale. Ze hebben een nieuw werk uit. Dat hoor je straks in het tweede gedeelte. En dit is inappropriate Appropriate Behavior. Dat komt wel eens voor. Oe, ik ben er wel eens van dicht.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 Manipulate Het is populair is om het niet te doen, maar wel over te praten. Inappropriate behavior. Toch niet helemaal passend gedrag. En het is uh, vervelend er moet er zeker worden op afgerekend. Maar ik moet wel zeggen dat ik toch die mensen die dat af en toe tentoonstellen... Ja, zorgen toch voor bizarre situaties. Ik heb er ooit twee in mijn uh, vriendelijke club gehad. En dat maakte een avond toch altijd wel variërend. Een <laughs> gastel die dan bij de groep aansloof, aansloot en dan echt dingen tegen de denk ik denk ja joh Bart dat kan niet dat nee dat moet je niet zo zeggen wat bedoel je dan dan leg ik het uit. Nou, ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Ja, totaal niet dingen. Snappen hoe het werkt. En daardoor krijg je er in bepaalde situaties... Ja, wordt het leuk. En dan moet je het wel compenseren. Natuurlijk wel. Je moet het niet doorspelen. Maar gewoon wel even compenseren. Maar ik vond dat wel leuk. Impropri Impro. Impropriate -be behavior. Ik had appropriate behavior. Inappropriate. Uh, in ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja. Niet, uh, goed, ja, dat is niet, het uh, MeToo-dingetje. Eigenlijk wel, he? ja. Het dus ja, uh, ja. gedrag niet helemaal klopt eigenlijk, maar wel soms. Bepaalde dingen in gang zet. Ik doe het op mijn werk ook wel eens. Ik pak sommige dingen... Net Even anders aan, en dan denk je, nou ja, wat een raar gedrag. En dan zie je toch, hé, hey, ik heb een andere reactie. Ook wel weer eens dus goed. Ja, maar dit dus zijn geen metoo toetjes Nee, het is geen Je Die iemand aanraken, zomaar gewoon net op een bepaalde plek. Of een bepaalde, niet op een bepaalde plek. Op een bepaalde manier. Ik weet niet waar de focus is. Dat je die wenkbrauw omhoog krijgt van, nou, waar, wat bedoel je? En dan leg je het uit. Oh. Dat, why? Ja, why? Ja, dat heb je af en toe wel eens een beetje. Ja. Protocollen proberen los van te komen. Ja, het schijnt trouwens wel zo, hè. Van nou zijn die Olympische Spelen begonnen. Ja. Maar het schijnt dus toch dat het uh, Air France en de KLM meer schade berokkend dan gedacht... Oh. want ze zeiden al uh, dat er tegenvallende resultaten tussen juni en augustus zouden gaan... Om 160 tot 180 miljoen. Maar uh, die wordt hier nog met tientallen miljoenen naar boven bijgesteld. Want de passagiers die mijden Parijs vanwege de verwachte drukte rondom de Olympische Spelen... En het Frans-Nederlandse bedrijf merkte ook al... dat er veel minder vliegtickets van en naar Parijs worden geboekt. En Franse toeristen zeggen ook al van... nou. Die stellen toch een vliegvakantie toch even uit wat na de spelen. Ja. Het angst voor chaos op de luchthaven. Ik denk trouwens ook dat ze het misschien mee willen maken hoor, daar in Frankrijk. Dat ze het niet dat mee willen maken? Wel. wel. Dat nee, de, de Fransen zelf. Hè? De, ja? de, de... Dat ze, oh, ze weggaan bedoel je. Ja, Frans... maar goed, je begrijpt. Ja, het gaan er niet meer mensen heen dan. Dat ze daar geld mee verdienen. Ja, dat misschien wel. Maar ja, hoewel het bij het Nederlandse KLM de winst licht stijgt. Daalt de, winst, daalt de winst in het afgelopen half jaar dus met 317 miljoen euro. Oh. Maar dan hebben ze nog steeds winst, hè? Oké, okay. dus de subsidie-tasseuren. Kunnen ze al subsidie aanvragen? Nou, niet van Nederland, lijkt. Me. corona deeltjes zou sluiten. van... Nou ja, door die Olympische Spelen. Kost ons zoveel, kunnen we ook nog wat geld krijgen? We herinneren het allemaal niet. Maar nee, ja, ik heb wel zes. gehoord dat. Uh, dat er uh, een stel is en hun dochter die doet mee. Yeah. En die, uh, die zijn ze dus op, de, op de fiets zijn ze gegaan. Oké. Okay, dat de, dat... de ouders van de Olympische Roeister. Ja, yeah. oké. Okay. Van Martine Veldhuis heet ze, uit Wierde En de ouders die zijn uh, een week onderweg geweest naar de hoofdstad. En uh, ze zijn wel vaker bij die grote wedstrijden van die Martine geweest. Maar niet op de fiets. Maar uh, niet zijn ze dus gewoon uh, gegaan. En ze hopen dus echt... Dat ze in de camping in de buurt van waar het roeien is, daar gaan ze dus zitten. Wat leuk, hè? Dat vind ik wel grappig. Kijk, kijk, dat is de originele. Dat zijn stoere ouders, toch? Dat lijkt, mag, ja, lijkt me wel, hoor. Ja. ja. Vandaag in de krant lezen, wat is nou precies fout gegaan op het uh, treinstation natuurlijk buiten, uh, uh, buiten Parijs? Daar is een aanslag gepleegd. Daar zijn oh. uh, kabels doorgezaagd. Daar is brand gesticht. En op drie, plekken is het, nee, drie of vier plekken is het gedaan. En op één plek is het niet helemaal goed, goed gegaan. En daardoor is het opgevallen. En andere mensen zeggen, ja, ze zijn gewoon van dalen. Nee, dat is niet het geval. Ze denken dat de Rusland erachter zit. Terroristen, ze denken dat het... Uh... De Russen erachter zitten. Er is een of andere man... die woont al jarenlang in Frankrijk... en heeft ooit eens een dronken bij... ook al eens verteld dat hij voor de geheime dienst werkt. Een slapende cel. Ja, nou Verleden, hij was het, wakker toch? geworden tijdens een drankmiddagje. Uh, en uiteindelijk heeft hij alle dingen verteld... wat hij zou doen. Hij zou de openingsceremonie... van de Olympische Spelen verstoren. O, en, uh, dat ja. soort dingen had hij al gemeld. Maar goed, ja. degene die het gedaan heeft... Hij moet toch wel verstand van zaken hebben gedaan, gehad. Want als je dingen moet doorzagen... Ik weet niet hoor. Het lijkt mij zeer spannend om kabeltjes door te zagen. Ik heb dat ooit eens uh, gezien. Ik heb langs spoor gewerkt bij Structon. Nou, dan moet je echt wel je kaartje erbij hebben. Van Deze kan ik doorzagen. Die goede wat, wat of Wat de weg. <laughs> dus ja. ze, ze, ze zoeken dit uit. En ze hebben ieder geval een, een man op de korrel. Maar uh, er moet een heel team zijn. Want ze zijn ook weggevlucht met een bus. Oh. Dus dat is niet de verdwaaste gek, zeg maar. Die wij in, uh, in uh, Butler hadden. Met Trump, weet je. Met die man op het dak uh, scharrend met een pistool. Of met een geweer. Nee, dit is wel echt dit een serieuze zaak. Nou ja, wat heeft het teweeg gebracht? Een beetje aan aandachtafleiding. Meer is het niet geweest. Nee. Ruis, want, een beetje ruis op de lijn. Een beetje ruis op de lijn. Want ja, daarna hebben ze vier uur lang. Hebben ze een show... Uh, <laughs> Opgevoerd. Nou, dat is, uh, is niemand ontgaan. Hoewel één iemand. Ja, ik ja, was er niet. Ontgaan. Nou, met mijn hele familie ben ik bang. Ja, ja. De uh, Olympische Spelen. Wist ik allemaal niet. <laughs> ja, goed, je, hebt goed, je kan het goed maken door allerlei uh, wedstrijden die gespeeld worden. Toch. Vooral individuele we uh, wedstrijden vind ik leuk. Goed, kijk, je kent ze allemaal van deze plaat. Nada Surf had ooit een hit in 1996 uh, beschrijven van hoe je populair kan worden. Ze zitten al 32 jaar bij elkaar. Ze maken muziek en ze hebben nu een nieuwe single uit. En die is ook best grappig. In Front of Me. Mijmerend over vroeger. Een nieuw nieuwe album. Moon Mirror. I've Ja, je kan wel eens lang wachten op mijn bus. Dat is hier in de videoclip van Travis. Nieuwe plaats. Ja, yeah, LA Times. Bas. Simpelie weg. En ze staan in de videoclip. wachten op mijn bus. Nou, ze ook misschien aan de Olympische spelen. Maar die bus, ja, die komt wel. Maar ze laten hem staan. Ik sta er helemaal niks van. Twee oude pintjes. Uit de muziekwereld, Nara Surf en de nieuwe single uit In Front of Me. En Travis zijn al jaren muziek aan het maken en niet onverdienstelijk. Goed, die betrokken leeft af en toe ook eens weer nieuw werk. Leuk, de radio. We hebben het raampje open. En, euh, nou goed, we kijken zo een beetje Zandvoort in. Het is momenteel lekker zonnig en we kijken allemaal wat er speelt. Straks de Zandvoortse berichten. Ook weer de geschiedenis wat speelde zich af op 27 juli. Weer interessante materie die we kunnen delen straks met u. En we kijken nu naar het hoofdstuk De Gaza-strook. Is ja. die nou al schoon opgeruimd of niet? Nee. Opgeleverd? Nee. nee Hoe ver nee. zitten ze? We zitten op iets van 40.000 uh, uh, nou, slachtoffers. En uh, Jij zegt, hoeveel mensen zijn, zijn er? Nee. 182.000 mensen. Dat is toch wel een klusje ook, hè? Voor net aan jou. Ze moeten nog wel af aan de gang. Dat is heel erg, hoor. Ja, maar het is dus wel ja. zo van... Ze zeggen steeds dat de gaza schoon strook net zo groot is als Vlieland. Ja. Maar Vlieland is maar 39 vierkante kilometer. Maar die strook 360 vierkante kilometer. Hè? Dat is toch 42 kilometer lang en wat was het, 5 kilometer breed of zo? Het is echt helemaal niet zo breed ja. geloof ik. Maar er waren ongeveer 2,1 miljoen inwoners in 2023. Oh ja. Dus, uh, maar ja, hoeveel het er nu zijn, dat, uh, dat, is, dat is natuurlijk niet met uh, juistheid te zeggen. Nee. Dus als ik wat zeg, nou ja... Hmm. Ja, oké, okay, dat moet je ook niet doen. Maar goed, ja, ze zijn nu weer met op uh, operaties bezig. En Netanyan heeft nu aangegeven, ze gaan op die locatie gaan ze bombarderen. Bombarderen, zeg ik altijd. En want daar zijn ooit acties vandaan gelanceerd... Door Hamas. En nu denken ze dat daar nog Hamas-strijden zitten. Ja. Dat is toch het plan momenteel? Ja. Oké, okay, nou geloof ik. Trump steunt me nog steeds. Hij denkt ook misschien als ik jou ja, nu steun... dat ik ook nog weer meer kans maak. Want ja, ze hebben natuurlijk nu vers bloed aan de andere kant. De ja. democraten. Oh. <laughs> nou, je moet zeggen, het is een mooie vrouw. Hè? Wij kunnen dat zeggen. Wij zijn wat ouder, dus dan kijken we ook naar, uh, anders naar een vrouw van 52. Nee, ja. 56 is ze geloof ik. Ja. ja het goed ja, is het ja, toch? Ja, ja, ja. ja, maar het ja. mooie is. Zij, uh, je, hebt, je hebt het nog over Kamala, hè? Ja, Kamala, ja. ja. Zij... Uh, zij is uh, altijd uh, officier van justitie geweest. Hè? Yeah. Dus, en uh, daar ja. heeft ze natuurlijk een hele uh, gevoel voor uh, recht. Yeah. Uh, gerechtigheid. Yeah. En dus die zal niet zomaar met stomme feitjes komen. Want het is echt behoorlijk goed yeah. van de tong hier in En heel veel feitenkennis. Yeah. En ik denk dat ze daar weer heel in kan komen. Alleen, ja, ze heeft wel wat steken laten vallen natuurlijk met uh, de vluchtelingen en zo. En ze is nooit bitter. Nooit. de. Ne never been to the border. <laughs> daar probeerde ze zich een beetje uit te lullen, zag je in alle interviews. Ik weet niet het naadje van de kaos, ik zeggen, maar ik zeggen. Dat, dat geeft ze ook veel... zelf toe, dat ze dat niet weet? Ja, uiteindelijk wel. Maar goed, ja, het was toen een beetje knulliger optreden. Maar dat is ook al een tijdje geleden. Ze heeft destijds heel veel geleerd. Dus, maar ja, weet je, het is wel allemaal nu steeds anders. Want als je bijvoorbeeld nam toen Ronald Reagan president werd. Ja. Die wist gewoon helemaal niks. Maar die had nee. wel een leuk praatje. En die kon heel goed linten knippen en doen ja. en zo. Ja, ja, ja, ja. En dan is, dus, dan is de kwaliteit van Kamala en de, de, de president nou, wel veel ja. hoger. Veel... Ja. Uh, meer uh, to the point. En ja, ik ben dus heel dit... benieuwd of, de, of uh, dat uh, beloond wordt door de kiezers. Ik hoop het. Ik hoop het echt. Trump zegt zelf, ik trek nu ook trek me ook nu terug. En ik uh, doe die DJ Fans of zoiets. Ja. Die is nu zijn uh, ja. opvolger of tweede man. Maar ja, kijk, als, ik, uh, Kamala, als die Kamala. Dus de, de, de zwarte bevolking meekrijgt, de vrouwen meekrijgt. Ja, en ja. degene die niet op Trump willen sneller meekrijgt, dan, nou, dan gaat ze echt een klinken overwinning halen, lijkt mij. Ja, en we hebben nog even de tijd. Dus dat ja. is mooi op zitten. Ik hoop. Ja, dat zal mooi zijn. Goed, straks de Zandvoortse berichten. En uh, eerst maar even hier de uh, Black Here. En zo moet je er tegenaan kijken. Beautiful people. Zeker. Elk mens heeft iets moois. En aan jou om het te zoeken. And all of my demons to myself I'm saving my grace for that heavenly place To the sun I will sing you my song Again, just a friend and all the wind seeking shelter Zo heet het van The Black Eve. Uh, lekker korte nummertjes. Dan hou je het lang vol. Zo goed bekeken, Het is tijd voor de... Zandvoortse berichten. Zeker. Wat is er allemaal gebeurd? De Amsterdamse avond. Het was echt een mokermusse sfeer. Afgelopen zaterdagavond. Alweer een week geleden. Het was goed weer. Lauren Hardy uh, had uh, een eigen wijzige, gezellige publiek. Jeremy begon als zang. Had het een beetje moeilijk in het begin. Maar uiteindelijk had hij toch wel een leuke sfeer. Een leuke set neergezet. Ook Quinten. Grift. En Angelo Kok. En café 4, anders, uh, uh, anders zin. hadden een gedeeltelijk podium. hadden vijf zangers over de hele avond verdeeld. Onder andere Tony Andersson en Mark Fledderman... En uh, uiteindelijk speelde ook nog Yves Berendsen. Ja. En uh, deed zijn uh, mega-hit wel een paar keer. Want ja, daar scoort hij mee. En momenteel is trouwens in de Telegraaf. weer een stuk een gigantisch lang interview met mooie foto's erbij. Die man is echt helemaal doorgebroken. Echt, wat een, wat een mega-ster is het geworden. Goed, uiteindelijk was het een uh, hele happening en uh, ja, succesvol. Niks anders dan in ieder geval ook uh, de wapen van Petter, wapen van, van uh, Zandvoort. Uh, oh. Leuk, dus zeker. De wapen van Petter, waar je dat Ja, ik, ik kwam er vroeger altijd eens oh, oh, wat grappig, ja. Een andere vroeg is <laughs> dat. Zeker. Er is uh, er zou een reuzenrad komen. Ja. Nee <coughs> toch? Wie die bewoners? Nee, maar door vertragingen bij de keuringsinstantie van de Nederlandse Voedsel- en Waarautoriteit. Dat vind ik wel bijzonder voor een reuzenrad. Maar is het niet gelukkig om het reuzenrad op tijd in Zandvoort te krijgen? Want het zou deze week al opgebouwd worden, maar helemaal sprik, sprik, nieuw uit de fabriek. Oh. Maar ja, door het ontbreken van het veiligheidskeurwerk ja, gaat het niet door. Nee. En uh, ja, de NVWA kapt met personeelskorten tekorten en zomervakantie. Dus er zijn forse wachttijden, maar nu komt er een ander reuzenrad. Er stond er ergens nog eentje, denk ik. Maar wacht, eerst zeggen ze dat er geen eentje komt en dan ja, nou komt er toch eentje. Okay. Ja, dus dat, dat, we zouden die nieuwe krijgen. Ja, okay. Maar de organisator van het uh, Racefestival heeft hard gewerkt dus om een ander te, te vinden. En uh, volgende week komt er dus een vervangend reuzenrad uit Duitsland naar Zandvoort toe. En ze verwachten dus dat deze op dinsdag aankomt. En uh, op vrijdag 2 augustus zou die beginnen met draaien. En een week later dan de aangekondigde datum. Maar dat maakt het reuzenrad goed door de mooie verlichting en open bakjes in plaats van gesloten hokjes. Oh, waardoor er okay. een vrij uitzicht is over het dorp en het strand. Ik hoop alleen dat er niemand uitspringt. <laughs> nou, ja, zeg. Moet, blijft... uh, moet je niet vastgesnoerd worden met zo'n beugel? Ik weet het niet. Maar wat ik gek vind, het reuzenrad blijft dus staan tot en met 25 augustus. En uh, de Grand Prix, die is toch... Uh, dat, is dan, dat is het weekend van de Grand Prix, hè? 25 augustus. En hij is geopend dus van zondag tot en met donderdag. Van 1 tot 11. Hè? Van smiddags 1 uur tot 11 uur. En op vrijdag en zaterdag van 1 tot... 12 uur. Oké, okay, nou mooi. Dus, uh, nou, plannen, plannen voor het aanpak van plein in Zandvoort. Uh, muziekpaviljoen uh, van het raadhuisplein misschien helemaal weg. Tegenwoord hele rond onderweg. Wat zijn er voor plannen? Nou goed, ze hebben een of andere plan om in ieder geval alle rondonden in Zandvoort te gaan bekijken. Dat kost bij elkaar 600.000 euro of zoiets. Nou goed, een of ander rapport moet worden opgesteld. Er moeten ambtenaren aan werken. Nou, dat is altijd heel blijkt wel. Maar uiteindelijk, als ze het allemaal gaan uitvoeren, zou dat 3 miljoen moeten gaan kosten. Want is het niet handig om bepaalde pleinen weg te halen? Want bijvoorbeeld één rondonde in Zandvoort alleen maar gebruikt voor de bus... om er even een, een, een rondje mee te rijden en dan weer terug te gaan naar het station, denk ik. Ja. Uiteindelijk gaat het ook over de rondonde die bezet werden door de ijsbaan. En deels niet kon gebruikt worden. Waardoor er schade kwam van 10.000 euro. Ik weet niet waar die schade dan precies aan was. Okay. Maar goed, uiteindelijk het muziekpaviljoen verhuisd naar LDC. Is dat wat? En dan is er meer ruimte voor de weekmarkt. Er wordt hier gewoon kritisch gekeken naar de rondondes in Zandvoort. En misschien kunnen we het dan anders indelen. Okay, Ze zijn ja. ook altijd wel heel groot natuurlijk hier rondonders. En zeker als je het in de stad hebt of in het dorp. Ja, kan je ja. daar nog niet huizen bouwen bijvoorbeeld. Daar denken we meteen aan. Op het midden van de rotonde? Precies. Dat is pas geleden de, van de Het spannend met kinderen met oversteken en zo. Dan ja. weet je. De Kloet had al eens gezegd. Van, je moet echt buiten de doos denken, buiten de box. Van waar kan je huizen bouwen? Nou, op het squierpark in het middenstuk. Op een pier in de, de zee. Op een pier. Hadden ja. ook gezegd, in de zee, in de lucht. Denk groot, ambitieus. Ja, nou, leuk, op de rotonde leuk. in het midden is een idee. Ja, ja. Het, het is uh, bij de Prix mogelijk om zonder internet te pinnen. Dat is wel grappig, hè? Hey. Dat is de vuurdoop voor het nieuwe systeem. En dat is een systeem ontwikkeld door cm.com uit Breda. En uh, het zou dus zo moeten zijn dus dat uh, niemand contant uh, geld aanraakt. Wat belangrijk is op locaties waar je met eten en drinken werkt. En uh, de afhankelijkheid van de techniek en alles. Is natuurlijk wel altijd een spannende schakel. Maar uh, cm.com is een uh, provider die kan dat blijkbaar leveren, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Magisch. Magisch, ja. Ja, ik doe het ook altijd. Ik doe zonder, zonder ik, zeg maar, ik kan zeg maar zonder wifi kan ik toch betalen. Ja, oh, dat doe je met geld natuurlijk. Briefjes. Ja, ik, ik zie je nou. Er uh... staat een nummer op en dat correspondeert dan met hoeveel euro het is. Oh, oh dat is wel dat is heel, heel handig. Echt, echt heel mooi. Ja, ja ik heb dat ja. ooit eens gezien in een geschiedenislesje. Oude fles whisky, een leuk verhaal in de krant te lezen. Toen en Geert uh, Vastenhouw. Gaan al jarenlang naar Frankrijk. En dan staan op een camping Chante, Chante En uh, daar doen ze al jaren leuke ervaringen op en zo. Dus nu hadden ze voor de eigenaar hadden ze een fles whisky meegenomen. Want die was ze altijd een grote fan van whisky. Ja, nee. Oh, hier heb ik nog een fles staan. Ja, ik weet niet precies wat voor fles die beieken. Het ziet er wel heel mooi uit. Ja, neem hem me mee. En uiteindelijk wordt hij daar ter plekke op de camping. Wordt hij ontkurkt. Was toch even een klusje. En uiteindelijk de eigenaar van die camping, ook een Nederlander, stelt trouwens. Die, die nipt zo die, Wat een heerlijk, wat een heerlijke whisky. Wat is dit? Wordt voorgelezen. Dus een single malt Highland Park. Zo, dat ziet er serieus. Weet je Ik heb zo'n app op de telefoon. Nou, even kijken. Fles inkoop 375 euro. Momenteel de waarde tussen de en 4.500 euro. What the fuck? Ja. Je drinkt een glas van 100 euro. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar uiteindelijk hebben ze toch leeg gedronken. Teun, de eigenaar van de fles, dacht van... Nou ja, oké, okay, hij ja, staat nu toch al open. Brrr, gaan we aankomen. Dagen leeg drinken. Leuk verhaal. En uiteindelijk gaan ze de lege fles nog verkopen. En daar kunnen ze nog 100 euro voor krijgen. Oké. Okay. Ja, vakantieverhaal. Leuk, Ja. Leuk. Nee, niet meer? Nee, dan nee. hebben we okay. niks voor straks. Hè. We moeten nog een beetje een uh, klikdinger hebben. Ze waren altijd heel kritisch over het milieu. Sportteams. En het grappige is... Wat brengen ze momenteel uit? Een single. En daar prijzen ze Subaru de hemel in. Of met andere woorden, deze auto is geweldig. Hoe is het met die uitstoot? Heb je daar aan gekeken? Nou, het maar het lijkt mij niet. feels like driving a throne. Yeah, I'll make you the lever and chrome. Seven stars and throne. Leaning spots on the chrome tracks on the road. I remember some story you told, and it ended alone. With a stream of starting to glow, and it showed your soul Ik dat sportteams dit maken. Ze hebben echt plaatjes gemaakt. Dat zat tegen de punkrock aan. En na één keer dan gaan ze de commerciële kant op. En het videoclipje, ja, wat zie je daarin? Ja, een auto. Ja, dat is uh, Eilaf Subaru. Logisch natuurlijk. Hoe ze de, de stap hebben gemaakt, is geen idee. Op internet kan ik niet zoveel over beginnen. Niet over, zoveel over vinden. Maar, nou ja, misschien hebben ze een, een, een deal afgesloten met. Uh... Ja, precies, met de, de fabrikant. Want deze, ik zou zeggen, maak er een, een reclamespot van. Dan Die, niet je, nader te noemen. Dan ben je uit de kosten, zou ik zeggen, voor de rest van je leven, denk ik zomaar. Dan nou, krijg je zoveel ervoor. Dat weet ik niet, maar het is ja, ook, ook nog een leuk plaatje. Het is ook gewoon nog een goed goedzappig plaatje, wat best wel heel veel mensen aanspreekt. Dus nou, hartstikke idee voor elkaar. Ja, goed is het moeten voor uh, negen uit het zonnige Zandvoorts. Goed, we zitten te kijken op internet. Oh, ja, wat je ziet dan weer een walvis? Maar ja, het is heel groot. Nou, ja, ongelooflijk. Ja. Nee, het was geen orka. Nee, geen orka? Oh. Een bultrugwalvis. Zo. En dat was dus uh, in Amerika. Uh, was een, uh, een gast was aan het vissen. En uh, ze zagen wel, er was vrij veel vis in het water. En ze hadden ook al het idee van, oh ja, walvissen en zo. Van ja, straks gaat er wat gebeuren. Want ze hadden echt in decennia niet zoveel vis gezien. En ze waren dus uh, dinsdag om vijf uur. En ze hadden die walvis al. Zie zwemmen. En hij at de vis in dat gebied. En uh, hij zegt al, we proberen langs de rand van de school vissen te blijven. Want je weet dat er een risico is dat de walvis boven water komt. Ja, en duidelijk. En we niet dat dat bij onze boot zou gebeuren. Ja, ja hoor, het gebeurt. En uh, hij kwam op 30 meter achter de boot, kwam de walvis boven. Maar uh, op een gegeven punt zag hij het niet meer. Plossing hoorde hij zwaar gerommeld. Meteen daarna klapte het dier achter op de boot. En uh, ze werden gewoon een beetje half gelanceerd. En ze moesten echt zorgen dat ze wegkwamen. Anders had die, was die boot boven op hun geknald in het water, weet je wel. Oh, oké, okay, op die manier. Het had je met filmpjes niet zo lang om verder nee, te kijken. Nee, nee. Maar, maar hij ziet er je heftig die... uit. Ja, zo. en er was dus de andere, die, die was dus aan het filmen. En, en toen uh, hebben hun, hun, hun die gasten gered. Dus uiteindelijk zijn ze helemaal goed gekomen. Maar ja. ik zie ook onderaan dat er vorige week een jonge bultrug in de Waddenzee is gestrand. Ja. Het is vrij zeldzaam, maar die kon gelukkig wel weer vrijkomen. Dus dat is wel weer mooi. Precies, rukken op gewoon. Ze zoeken andere territorieën ja. om, om te jagen. Kijken of we nog een mens uit een boot kan vissen. Misschien is dat lekkerder dan gewoon. Ja, precies. Nou, ik zou zeggen, moeten we nou de jacht weer openen op dat soort dieren? Hoe zit het? De nee. wolf is ook al in op. Ja, maar de bult is in principe niet, uh, niet schadelijk. Nee, dat zie je. Nee, hij doet verder helemaal geen schade. Nee. Nee. Weet je wat die bootkorst? Hij had gewoon niet goed, uh, goed nagedacht. Nee, hij dacht ja, dat hij een paringdans aan doen was met een ander bult. Nee, hij was aan het ontbijten. Ja, nee, precies. Ik zal uit de buurt blijven. Goed, nou, het schokkend nieuws over mensen in, uh, in Spanje. De kusten worden daar echt een stuk korter. Een groot stuk verleest in de krant over iemand die uit Barcelona vertrok. En naar nou Mondgat vertrok, geloof ik. Mondgat? Uh, ja, Mondgat. Uh, maar even kijken, wat waren dat ook weer? Uh, 15 kilometer. Mond, mondgat? Ja, zo heet dat. Een dorpje. Dat is 15 kilometer verderop gelegen, noordelijke. En daar waren de stranden nog niet zo bezet en nog mooi. En uiteindelijk zijn nu de stranden geslonken. En dat komt door uh, een storm. En de stormen kwamen nou, normaal uit Noordwesten. En nu komen ze uit een ander gebied vandaan. Waardoor de stranden korter worden. De stranden zijn zelfs zo kort dat je eigenlijk met je hoofd op de rots ligt. En met je teen in het water, om maar even een beeld te geven. Oh. En mensen die daar wonen, ja, die genoten heel erg van het strand. Maar het is nu echt voorbij. Oudjes kunnen al het strand niet meer op. En nu zeggen ze zelf van ja, uh, kunnen we gewoon hier wat zand op spuiten? Ik bedoel, kunnen we ook wat meer toeristen aantrekken? Nou, dat schijnt te duur te zijn. Dat hebben wij in Nederland ook gedaan. Ja, klopt. Maar de, ja, de anderen zeggen dan, dat is allemaal wel te duur. Kijk naar Dubai, hoezo duur? Daar hebben ze een heel strand aangelegd. Ja. Dus ja. waarom zouden we het hier niet kunnen doen? Ja. ja het is uh, triest daar van in. Uh, ja. In Spanje wil je toch aan de kust kunnen liggen. Nou, je kan daar op een zitten. Was het nou in zitten. Spanje of in Portugal? Nee, Spanje. Oh, ja. Want daar vlak naast heb je een Portugese DJ-priester. Ja. En die, die treedt dus op en hij draait elektronische dansmuziek, Maar hij heeft inmiddels al meer dan 900.000 volgers op Instagram. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat is wel weer wel. Hij al. heet... Uh, P E I X O T O bij Xoto en die had mensen te begrijpen ja? dat als ze religieuze waarden hebben ze die niet zullen verliezen alleen maar omdat ze s'avonds uitgaan op de feesten. Oké, zorg je goed om te weten. Op. Je mag af en toe eens gewoon dansen. Moet je wel wat meer bedekken misschien Ook belangrijk Ja, niet uh, wat ongepast te Oké, okay, van oud plaatje uit de doos bedragen. Maxbox 20, how far we come. All daar komt het it, om One even te melden. I'm waking up at the start of the end of the world, but it's feeling just like every other morning before. Now I wonder what my life is gonna mean if it's gone. The moving like a half a mile an hour and I staring at the passengers and Can you tell me what was ever really special about me all this time? But I... Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far we've come. Let's see how far we've come. Well, I believe it all is coming to an end. Oh well, I guess we're gonna breathe. Let's see how far we've come. Let's see how far we've come. I think it turns 10 o'clock, but I don't really know. And I can't remember caring for an hour or so. Started to crying and I couldn't stop. No Yes, kijk hoe ver we kunnen komen. Nou, wist we. Volgend jaar, 30 jaar maken ze de muziek. Matchbox 20, Ja, 95. Orlando, Florida, de Verenigde Staten. En dit was een van de grote hits natuurlijk. En uh, hebben ze ooit gehad. Push was geloof ik, een van die uh, platen die ze echt hadden in de jaren 90. Onze grote hit. How far we Come. Uitgevlogen tijd alweer. Het is de Zandvoortse... Nee, nog niet de Zandvoortse. Het de op de radio. We kijken nog even naar de Zandvoortse berichten. Onder andere ik nog even over de frisbee. En ik heb weer even in die frisbee-geschiedenis zitten kijken. Wat oh, weer leuk waar het nou vandaan komt en waar de naam vandaan komt. Nou, straks daar meer over. Eerst nog even kijken we naar... Waar kijken we naar, trouwens? Ja, wat ziet jij naar te kijken? Anders kom ik even, schuif ik meteen even door. Hm. Waar, waar we naar kijken? Ja. Ja, ik heb... Uh... Ja. Ik was heel eventjes was ik, uh, een, een gast die bij mij logeert even aan het effen. Oké, okay, ja, het is maar, belangrijk. Uh, dat moet nu zo, dus, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja zeker. Want ja. Uh, ik, ik had gezegd van joh, kom maar, uh, uh, ga eens luisteren. Ja. Dus op kanaal 1367 kan je dus ons uh, luisteren. Maar uh, het is dus zo dat de Spaanse kustplaats Kalpen, die, ja. ik, die ik niet ken trouwens. Ja. Maar die gaat dus... Uh, komende zomer een boete van 250 euro geven aan handdoekleggers. In Spaans, hadden we het net over Spanje? Dus nou, ik weet niet, kan je geen handdoeken meer neerleggen. Toch bij de kust, hoor hoorde ik net. Dus nee. uh, dat lukt niet meer, dit, wat ze <coughs> willen. Maar het dus echt dat om klok, klokdag 9 en geen seconde vroeger... mag je pas uh, een handdoek deponeren op de bedjes. Oh, Met deze nieuwe regel kiest het gemeentebestuur de kant van de uitslapende toerist... Want die moet lekker met de dag en met het uur leven. Ja. Maar het is dan nog zo dat ze dan met z'n allen komen aanrennen. Ja, ja, Heel ja, ja. erg. Ik heb de filmpjes gezien de afgelopen ja. week. Echt, ja. het is bizar gewoon. daar gaan ze een boete voor. 250 euro. Ja. Nou ja, goed. Is dat voor één keer of is dat voor de hele week? Want dat wil ik best bijbetalen. Want als ja. ik dan elke keer voor aan <laughs> oh, Ja, kan ja. Liggen. Goed idee. jezus. Ja. ja dat zal ik allemaal wel hebben. De Belgische Krant, hè, die, die, had, die had dus. Uh, een uh, socioloog had hier gebeld en die ja. zei dat dat puur asociaal gedrag is. Nou, dat wisten we wel. Ja. Maar ja, hij is zelf niet zo'n zonnebader... dus hij zal er zich nooit schuldig aan maken. Nee. Maar uh, de groep leggers is nog goed snel. Het is een sneeuwbaleffect, want wie er niet aan meedoet, ligt uiteindelijk op de slechte plekken. Of komt helemaal niet meer in de buurt van het water of van de schaduw. Ga je toch aan de rand van de zwembad gewoon liggen met je handdoek? Hoppakee. Of je neemt ja. je eigen opblaasbed mee? Neem je mee? Dan leg je gewoon demonstratief gewoon in het pad? Dus ja. je denkt, nou, ga ik gewoon liggen. Ja, ik bedoel, ja, het is ook een beetje status om lekker vooraan te kunnen liggen, natuurlijk. Hè? Ja. Zeker als je de hele, het hele jaar getraind hebt. Ik Moet heb er thuis wel, ook zo'n gast. Ja, dat is die liggen bakken. Ik, ik, dat vind ik ook niet hoor. Nee, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, je wil vooraan liggen. Ik als je zeker als een jonge gast bent. Ik heb er thuis ook eentje die er getraind heeft en getraind weet je wel. Alle dingen heeft gebruikt. Nee, gewoon middeltjes. Hè. Niet, uh, nee, niet, niet, niet, niet naalden. Maar goed, uiteindelijk. Het nee, zei, is toch... hij heeft daar uh, van die pillen gestikt ook? Nee, gewoon van die poedertjes. Oh, dus Helemaal eiwitten. niet bewezen eiwitten. dat het Genomen. helpt. Eiwitten en uh, eitjes, twee eitjes per dag eten en dan en flink trainen. Het ziet er goed uit, moet ik zeggen. Ja. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je wel vooraan wil liggen, want daar komen die kippetjes voorbij lopen. En ja, oh. ja. Dat wil je gewoon gezien worden, niet ergens achteraf. Dat je denkt, ja, ja. Nou, maak ik nog een kans om vanavond toch uh, een goed gesprek te hebben, zeg maar. Nee, dat weet je dan niet, hè. Goed, vorige week draad ik voor het eerst en zeker niet voor het laatst vandaag. Rollen model, opstandig mannetje. Dronken maken, die videoclip deeply still in love with you. Well, hey there lover, I heard you're sober now. It must be easier without me around. Go tell your mother that she did nothing wrong. Cause you seem happier ever since I've been gone. Love with you now. Ik Verkeerd uitspreken. Deeply in love with you. Leuke beschrijving. Het is goed dat ik je moeder heb verlaten. Je bent er goed terecht gekomen. Sinds ik verdwenen ben. Ja, leuk. En het videoclipje is ook zeer aan te, aantrekkelijk om naar te kijken. En het, het doet je denken van ja... Af en toe een paar uitdelen is best leuk. Misschien op zijn avond. Nou wel. Ik doe er niet aan mee. Maar goed, uh, dat lijkt wel in die videoclip een beetje tevoorschijn te komen. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. bij toebak leeft. En uh, ja, we hoorden vanochtend natuurlijk uh, op het nieuws. Gisteravond laat was het ook goed te horen. Eh, uh, uh, dit. Goedenavond. Journalist en Soundmix Show juryvoorzitter Jacques Dancona is overleden. Hij was 86. Hij recenseerde jarenlang vooral podiumkunsten. Maar landelijk bekend werd Jacques Dancona bij miljoenen Nederlanders in de jaren 80 en 90 als de soms wat strenge maar rechtvaardige juryvoorzitter van de Soundmix Show. Dat was een zangwedstrijd, gepresenteerd door Henny Huisman. Grappig om het nog even uit te leggen. Dat was een zangwedstrijd. Nooit van Gorten Soundmix Show. Is dat dezelfde als The Voice? Nou, bijna. Maar goed, Jacques de was daar natuurlijk jurylid. En uiteindelijk heb ik afgelopen nou, avond een beetje zitten zoeken. Denk heb ik nog een leuk stukje kunnen vinden over uh, Jacques de En toen kwam ik eigenlijk kwam ik op een heel ander stukje. Wat helemaal bijna niks te maken met Jacques de Maar Jacques de deed ook wel eens interviews heeft ooit Bert Klundert geïnterviewd. Oh. Bert Klundert leeft niet meer. Die woonde in Alkmaar. En er is ook een, uh, een soort uh, kroeg naar hem, vernoemd Bert Klundert. En Bert Klundert had altijd een bepaalde ideeën over vrouwen. En nadat vrouwen het stemrecht hebben gekregen... is het toch een beetje anders gegaan in de wereld. Luister. Dat was er voor 1910... niet zo gek veel aan de hand in de wereld. Toen liep het eigenlijk als een speer... We kregen die vrouwen stemrecht in 1910. Ja, toen zag je gewoon alles achteruit, rollen. Vier jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit. Toen hebben ze het 15 jaar goed weten uit. Toen kreeg je de Tweede Wereldoorlog. Ook niet echt een succes, achteraf. Nou niet veel later had je die enge uh, watersnoodramp in Zeeland. Niet veel later Vietnam. Toen bleek de hele rotsen vervuild te zijn. Niet veel later de Hutus tegen de toetus En nou weer die toestand in Irak. Hartelijk bedankt. Vrouwen kiezen en die zegt, zo vrouwenvriendelijk dit. Ik durf bijna ook niet meer naar die kroeg te gaan. Hij heet de klunder, hij zit naast de vest. Om daar een biertje te gaan denken. Ja, dit is gewoon een heel onvrouwenvriendelijke kroeg. Gewoon. Hey, is dat ook echt zo? Ja, dit is, is dat natuurlijk dat? een grapje van hem. Hij Jacques de Cona zit erbij en hij zit echt aan te kijken. Zo van, gast, wat basel je allemaal. Wat lul je. Maar goed, het is lul, wel grappig. Wat lul je, man. Bert Klundert kon altijd hele leuke dingen vertellen ja. over. Onder andere vrouwen. Oh. Echt, die vrouwen echt, zijn gevoelsmensen. Echt wetenschappelijke dingen weten ze gewoon helemaal niet. Echt, ik, ik, ik hou van vrouwen hoor. Maar eigenlijk echt een goed uh, gesprek met ze voeren. Nee, dat zit er gewoon niet in. Bijna onmogelijk. Bijna onmogelijk. Gevoel moet je met ze delen. Nou dat was een leuke insteek van bedkunde. Ja, hoe voel jij je nu? Hoe ik me voel? Ja. Nou, ik werk alleen maar met vrouwen. Dus ik moet zeggen dat ik soms daar ook wel een beetje in, in verstrikt raak. Door al die verhalen over hoe ze zich voelen. En hoe we daar... Ja. Hoe tegenaan dit, moeten hoe, kijken en als ik dan uiteindelijk iets een opmerking maak, dat ze denken van, ja, maar dat kan helemaal niet. Oh, sorry. We zitten in dat tijdperk. Dat was ik even vergeten. Eh. Nou nee, goed, of zelf had het wel mee. Ik werk al jarenlang graag met vrouwen, maar af en toe als er een man op de werkvloer kwam, dan denk ik, oh, dat is ook lekker, goh, lekker plat. Dat kan ook. <laughs> Lekker plat. Goed, straks, nee, een tweede gedeelte is De woon geschiedenis. Eerst nog even een plaatje van Dwayne. I mean, I want you more than anybody wants you. She's a synthesizer. Organise the band. She's got the whole world wrapped around her finger. She's a synthesizer. Baby, don't you understand? She's my heaven, she's my earth. She's my woman, she's my man. She got black short hair she got me she got me i can't cross but on so somebody